Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Teg ICT-scholieren ten onrechte een mbo-diploma gekregen. Ze konden aan het eind van hun opleiding geen stage lopen omdat er te weinig plekken waren. Toch kregen ze een diploma. De onderwijsinspectie heeft de school in Zolle berispt. In Duitsland zijn bij een ongeluk twee Nederlanders omgekomen. Het zijn een vrouw van 37 en haar zoon van 8. Ze liepen mee in een groep wandelaars die werd geschept door een bestelbusje. Een baby uit een ander gezin raakte gewond. Het ongeluk gebeurde in het oosten van de deelstaat Mecklenburg vorpommeren De bestuurder van het busje is aangehouden. In Groot-Brittannië is een hypnoseshow stopgezet omdat de hypnotiseur na een val bewusteloos raakte. Drie mensen die hij net in trance had gebracht bleven in die toestand op het toneel achter. Sommige toeschouwers dachten dat dat bij de acte hoorde, totdat ze zagen dat de hypnotiseur werd weggedragen. Toen de hypnotiseur weer bij was, haalde hij de drie vrijwilligers uit hun trans. De Amerikaanse oud-minister van buitenlandse zaken, Lawrence Eagleburger, is overleden. Hij had een jarenlange carrière als diplomaat, voornamelijk onder republikeinse presidenten. Eagleburger was zonder meer onder president Nixon de assistent van topadviseur Henry Kissinger. Ook was hij ambassadeur in Joegoslavië.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 Het vrouwenteam van hockeyclub de Club Den Bosch is opnieuw landskampioen geworden. In de finale van de playoffs tegen Laren won Den Bosch ook de tweede wedstrijd. Na de verlenging werd het 2-1 door een strafcorner van Maatje Palmen. Het weer. Zonnig warm in Limburg, 30 graden. In het noorden en noordwesten blijft de temperatuur door een frisse noordoostenwind steken rond 20 graden. Morgen mogelijk stevige buien. Dit, Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Muiden 2 kilometer. De andere kant op is de file nog wat langer tussen de knooppunt Muidenberg en Diemen 5 kilometer. Er is er namelijk een ongeluk gebeurd en daardoor is de afrit dicht en de rechte rijstrook bij Diemen dicht. En verder file op de A12 van Den Haag naar Utrecht voor knooppunt Prins Klausplein 2 kilometer. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. De A12 is tot 6 uur vanavond dicht tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetermeer.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 Deze man maakt deze muziek met dit weer wat je nu buiten ziet Kenneth hier, you heard it, Goedemiddag, Roy ja. Jij bent er al... Ja, ik moet gewoon de microfoon weer openzetten Zo lang geleden dat jij er was, hoe gaat zo het? Zo lang, zo lang Twee weken geleden was ik er nog een, een keer <laughs> Nee, wat is er allemaal 4 uh, juni gebeurd? Vertel, Rudy uh, wat, wat doe je? Nou, ik ben benieuwd dat er allemaal vier is Geen idee, is gebeurd, geen afgenomen. idee. Ja, dan moet je die, uh, w Wikipedia 4 juni kijken. Dan uh, weet je het. Oké, okay, oké. Okay. Nou, helaas. Ik had het gehoopt dat je het uit je hoofd wist. Dan. Nee, helaas. <laughs> maar uh, <laughs> ja, het gaat lekker. Rudy, met jou? Ja, nou, prima. Oké. Okay. En toen was het stil. Dus. Dus. Maar, uh, maar uh, ja, ik ben er weer. En uh, dat kan je meteen merken. Dus. <laughs> nee, nee wat, uh, ja, wat gaan we doen vandaag? We hebben uh, Popster Henry natuurlijk. En uh, we moeten even iemand bellen. Die gaat namelijk draaien op Star Beach. Ja, zullen we gewoon even proberen te bellen? Heb jij zijn nummer? Ik heb zijn nummer. Maar nou, ik geloof namelijk niks van Nou, bel hem even. Hoe makkelijk is het om te Star draaien Beach, op Star en voor Beach. voor de mensen die het niet weten. Star Beach is een, een, een, een, een strand op Gersonisos. En er draaien, ja, ik denk wel de grote DJ's van de wereld. Of tenminste, wel redelijk bekende DJ's. En uh, er is een jongen van ZFM en die gaat er dus ook draaien. Zegt hij, maar, maar daar geloven wij niks van. Dus als jij hem even gaat bellen. Nu, nu, nu, ja. nu. Oké, okay, we gaan kijken. Even kijken. Kijken. Yes. Voor de rest uh, veel nieuwe muziek, veel zomerse muziek. We hebben namelijk een nieuwe term voor dit radio, namelijk barbecue radio. Nieuwe term voor zomerse radio, zometeen um, onder barbecue andere vaster de, live de live radio. Ik zeg wel als je... Kijken of hij opneemt. Jij gaat nee. Terug. nee, helaas. Nou, leuke voice mail, hè? doei. Goedendag met Remco van Starbeach. We willen graag even. Wij willen graag je handtekening en we willen met jou op de foto. We horen namelijk dat je op Starbeach gaat draaien. Hoor je dit nou bel even naar de studio, hè? Want wij willen daar meer van weten. We geloven er namelijk niks van. Hé, hey, dankjewel en uh, we spreken je. <lacht> Nou, dat was weer even leuk, Rudy. <laughs> Roy Haldeman, nou hopen dat hij terugbelt. En dan hebben we gewoon een bekende, bekende DJ hier bij uh, ZFM. Volgende band is uh, wereldwijd op muziekbloks. Uh, grond deze trick al ruim een jaar. De band uit uh, LA scoorde er zelfs al een wereldwijd airplay mee in Australië. Grote hit wordt dit. En uh, nu komen ze met een nieuw album uit genaamd Torches. Het lijkt een heel vrolijk nummer, maar dat valt mee hoor. Ik heb het over Foster the People. Dit is Pump it Up The Kids.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 ...van deze uh, nieuws op de, Dren Dren. de comeback van uh, Duran Duran heeft toch een korte pauze nodig. Zanger Simon Lebon heeft namelijk uh, stemproblemen en uh, moet rust houden. Binnenkort staan ze tijdens de Heek Jazz Festival in het stadion van Aden Den Haag. Dit war, gaat uh, waarschijnlijk door. En daarvoor die uh, ves, uh, uh, Foster the People en uh, Pump It Up... Kids. En, uh, het lijkt een heel vrolijk liedje met, uh, met het gefluiten door. Maar als je goed luistert naar de tekst, you better run faster than my pakken. Is toch minder leuk nieuws als je het zo kijkt, maar is nog een heel leuk noemer. Zometeen nieuws over Ben Sound, dus heel goed nieuws zelfs. Maar nu weer John Legend. Dit is Safe Room. Ben Saunders, na een paar nieuwe witte tanden in plaats van gouden, wordt zijn album internationaal uitgebracht en uh, onder andere de VS en Groot-Brittannië krijgen te horen van uh, Ben Saunders. Goed nieuw de, dus voor, uh, voor Ben. En uh, daarvoor de uh, John Legend en Save Room stond op het album Once Again. Nu de nieuwe single van Silo Green. En die heet I Want You. Hey, I love the night. I do it so much fun Een lekkere plaat het is het toch bluff en uh, iedereen. En daarvoor deed de nieuwe single van CeeLo Green en die heet I Want You. Even het uh, volgende bericht waar ik uh, behoorlijk om moest lachen. Een uh, 17-jarige Chinese jongen, die uh, wou zo graag een iPod, of een oh, iPad yeah. 2, dat hij zijn nier heeft verkocht. De tiener enkel geïdentificeerd ge, als Zeng, sloot een merkwaardige deal op het internet. Hij verkocht zijn nier voor omgekeerd 32 of uh, 2300 euro. Nou ja, je zou denken, nou wat zouden zijn ouders daarvan denken en uh, hoe zou dat gaan? Nou ja, hij vertelde niets aan zijn ouders, maar zijn moeder die rook toch onraad, wanneer Zeng plotseling ten uh, tonele verscheen met een nieuwe laptop, zijn veelbegeerde iPad 2 en een litteken op zijn uh, lichaam. De jongen die, uh, kon niet anders dan opbiechten wat hij had uitgesproken. In uh, China is de handel in menselijke organen C30 2007 bij de wet verboden. De overheid voert uh, C30 uh, campagnes om vrijwillige orgaandonatie te promoten bij bevolking. Dus als je nog een iPad wil, je weet wat je moet doen, hè? <laughs> Oké, okay, het is vijf uh, over half zes, Goedemiddag entertainment view. En het is tijd om even te gaan genieten. Pak een drankje en uh, ga lekker in je hangmat liggen en luister mee naar dit heerlijke nummer. Dit is Lior en This Old Love. Yes, yeah, we're moving on, looking for direction. Mmm, we've covered much ground.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 And yeah, this love will never, this old love will never die Morning comes, sometimes we smile, sometimes we love to. Yeah, so I never want to worry Let's grow old together We'll grow old together And yeah, this love will never This old love will never die Entertainment for you. Zet your radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. En Drowning. En Armin van Buren staat in de top 40 van de meest bekeken YouTube video's aller tijden. In and Out of Love samen met Sharon Den Adel van a Temptation. Is maar liefst meer dan 91 miljoen keer bekeken. Nog meer nieuws over Armin. Hij heeft namelijk een nieuwe ontdekking gedaan. Namelijk Brian. En Brian um, is een jongen die heeft een, uh, hit, deze hit The Drowning. Is in zijn eigen stijl gecoverd. En uh, hij... Ja, hij heeft zelfs een contract getekend bij de platenmaatschappij van Arm Verburen, van namelijk Armiade Music. En dit is hem. Swimming out so deep, now I can't breathe, and it's exactly where I belong, cause it feels like the ride of a lifetime, and nothing's gonna save us now, Let the waves come crashing down. Brian dus een uh, Drowning En dit uh, wordt nog wel een groot hitje Want hij mag onder andere ook gaan optreden met Armin Fabura In zijn sets Goedemiddag, Entertainment for You Voor deze zaterdag 4 juni 2011 Nu met Bern, Bern Fan 3000 Dit is Astound De Sun Club en Fiesta is een uh, project van de voormalige avro jockey uh, Robin Albers Die uh, eerder een houseklassieker op zijn naam had staan Als uh, JD met Plastic Dreams En uh, dit nummer, Fiesta met op de hoes slechts een palmblom Was een regelrechte hit in de zomer van uh, 1997 De meeste mensen zouden misschien kunnen kennen uit een liedje uit 2003 Namelijk Summer Jam van de Underdeck uh, Project ja, daar, Mede door van. dit deuntje en door dat liedje kan hij gewoon stil leven. Lekker zeg En met het nummer denk ik barbecue oh Daar heb ik zin in heb En die komt goed uit Barbecue, barbecue hits. vanavond Ja hoor Jij weer Ja ik heb lekker een barbecue All met you. voetbal Ja Je ja, ja. Ik like wel <laughs> Ja Henry heeft het ook vaak Misschien heeft hij het straks ook weer ja. Nou we gaan even verder met nieuwe muziek Hier bij Entertainment View De nieuwe van Katy Perry En die heet Last Friday Night There's a stranger in my bed Zomergevoel. Ik kijk naar buiten, de zon schijnt. Ik ruik de zee. Heerlijk. Santana, hoorde je, en the game of love. Zometeen zijn we terug met de tweede uur. Onder andere popstar Henry. Wat is er gebeurd op Showbiz nieuwsgebied? En uh, misschien nog wel een leuk fragment van de jongen die house kan spelen. Dus house muziek op zijn gitaar. Wat het is, blijf luisteren.